5 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geijtenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Middelbare scholen mogen eind deze maand weer volledig open. Ja, ik heb goed nieuws voor uh, middelbare scholieren. Het Outbreak Management Team, de club van experts die het kabinet advies geeft... geeft daar groen licht voor. Scholen mogen 31 mei al volledig open gaan... en een week later wordt het verplicht om de boel open te gooien, zegt minister Slob. Dat betekent dat leerlingen in de school niet meer ten opzichte van elkaar de anderhalve meter afstand hoeven te houden. Uh, ze moeten nog wel de afstand houden ten opzichte van hun docent. Ook de andere basisregels, waaronder de mondkapjes, blijven onverkort uh, van kracht. Ook moeten leerlingen en leraren twee keer per week een corona zelftest doen. Niet iedereen ziet er trouwens zitten dat de scholen weer helemaal open gaan. Volgens vakbond CNV hebben docenten nog wel vragen over een volledige heropening. Ze zijn nog lang niet allemaal geprikt. Ruim 100.000 Belgen hebben door een reservelijst al een coronaprik gekregen. Die lijst is bedoeld om te voorkomen dat vaccins in de prullenbak belanden. Mensen die bovenaan de lijst staan krijgen een uitnodiging... als iemand anders niet komt opdagen voor de coronaprik. Deze vogeltjes hebben het moeilijk. De mezen. Door het koude voorjaar zitten er weinig bladeren aan de bomen... en zijn er weinig rupsen. Kortom, weinig eten voor jonge mezen. Die gaan dus vaak dood van de honger nu... En geluk als het warmer wordt, beginnen de mezen gewoon aan een tweede leg. Volgens Weerplaza is het trouwens de koudste lente sinds 2013, met gemiddeld 8 graden. Ik ga voor het eerst, sinds ik hier ben, live. En dat is, dat is heel spannend, ja. Ja, nog een kleine vier uur en dan staat onze Jean-Guy Makrooi op het podium tijdens de finale van het Songfestival. Rotterdam staat helemaal in het teken van het liedjesfestijn. Voor het eerst in dik 40 jaar is het in Nederland... Een bijzondere week dit, voor ons land en voor Jean-Gou zelf, zei hij tegen de pers. Deze anderhalve week was, was allemaal bijzonder en het was allemaal ter voorbereiding op vanavond. Uh, en ik heb echt het gevoel dat we er klaar voor zijn. Het is eigenlijk alleen maar op dit punt waar we nu staan, is alleen maar gaan en het verhaal vertellen en genieten ervan. Genieten begint vanaf 9 uur vanavond op NPO 1. Het weer, het regent nog flink in Limburg en de rest van het land is meestal droog. Het is 13 graden, morgen een betere dag, op de meeste plekken droog, af en toe zon het wordt ietsje warmer.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 Is vrij. Ik kan het niet voor jou doen, dat kan alleen. De, dag. de titel van deze plaat, Doenja. Ik zou zeggen, allemaal een hele goedemiddag. De Welkom. De Dit is weer ondergetekende Fred hier bij ZFM Entertainment op die 106.904.5 op de kabel. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. En we gaan lekker verder met Frans-Duits. En genoeg van jou. Verzoek je aanvragen kan hoor. Ga gewoon www.zfmartiesten.nl Ik heb maar het sprookje kwam niet uit. Ik deed alles voor jou, je hebt het zelf verbruikt. Wat moest ik wel niet nemen, dat kan toch niemand aan. Voor mij staat het vast, ja, van mij mag je gaan.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 kom er ik wel hier bij ZFM en tot Tot klokjes van 7 uur ben ik bij u. En natuurlijk kunt u een verzoekplaatje aanvragen. www.zfmartisten.nl aan elkaar. En we gaan lekker verder met Vincent. En ja, ik ben verliefd. Deze plaat kennen we natuurlijk ook van, van Sienke, natuurlijk Uit het Songfestival natuurlijk.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 Of was het toch toen die straatmuzikant op het pijn daar in Amsterdam? Misschien een feestje op het strand, daar op ons mooie amenland? Of was het vorig jaar daar bij die palenkraan in Volendam? Sjalali, shalala, shalali, shalala, het gaat niet uit mijn kop. shalala, shalali, shalala, ik sta er zelfs mee op. Ik ben verliefd op jou, daarom vergeet ik alles gauw.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 Ik, ik ben binnen op ik jou daarover gehoord. Zo, dat was je dan. Shalali, shalala. En uh, ja, ik vind, uh, naar mijn, tenminste, dat is mijn mening natuurlijk. Uh, ja, ik vind deze beter dan, uh, ja, dan die versierdeke. Ja, we gaan er nog eentje draaien en dan gaan we eventjes iemand bellen. Ja, leeg om je heen, Jan Smit. Blijf er lekker bij tot 7 uur entertainen voor jou. Mijn naam is Hey. Goedemiddag.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 Als je Smith en uh, ja, leeg om je heen. Hé, hey, ja, we hebben weer iemand aan de telefoon. En dat is. Uh, ja, mevrouw Oosting, maar niet maar loes. Nee, Tiffany. <laughs> Hi, Tiffany. Goedemiddag. Hello. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij, uh, jij staat uh, ook in de schoenen uh, van uh, het zangtalent. Ja, ja, ik, uh, ik zing. <laughs> ja, en. Ja, ik vind het een leuk nummer. Dank je wel. Ja. Oh, sorry. Je ja. Ja, nee, hebt gelijk, gelijk wat uit mijn hand. Waarom zie je mij niet meer staan? Dat was de, de titel voor jouw nieuwe single. Ja, waarom zie je uh, mij niet meer staan? Ja. ja heb je, heb je, heb je Luddefe deur? Wat zegt u? Ik zeg, heb je Luddefe deur of niet? Ludde wat? Luddefe deur. Liefdesverdriet. <liefde> oh. <liefde> nee, ik heb geen liefdesverdriet. <liefde> nee, nee, oké. Okay, nee. ik, ik, ik weet niet, hoe is die tot stand gekomen, dit nummer? Uh, ja, ik heb nu wel een leefrit om over de liefde te kunnen zingen. Ja. En ja, dat zei ik tegen Frank en ik zei gewoon, ik geef jou, uh, geef jou de vrije hand. Daar dus ja. maak ik gewoon wat leuks van. En, en toen kwam er op een je uit. Aha. En dan, uh, toen is uh, Frank hier eens, uh, gelijk wild gaan schrijven? Ja, ik, ik, ik hoorde de demo. Ja. En toen dacht ik van, ja, dit is wel echt mijn liedje wat bij mij past. Want het is een uh, lekker gevoelsliedje vind ik. ik, ik kan, als je nou een donkere periode hebt, of zo, dat jij je hebt, kan je je zelf goed erin herkennen. Ja. En het is gewoon leuk om naar te luisteren. Dus, ja, en dat dacht ik van, ja, het, het plaatje ja, het is wel compleet nu met het liedje. Ja. Nou, zeg ik, het is, ik, heb een, ik heb hem beluisterd en ja, meerdere malen beluisterd eigenlijk. Zo moet ik het zeggen. En, ja. ja. Dat vind ik leuk. Ja, toch? Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, ja, ik moet het altijd eerst even beluisteren en... Ja, dan moet ik het even uh, laten doordringen. Ja. Hé, hey, maar um, ja, hoe moet dat zo eigenlijk? Uh, uh, ben je een beetje gestimuleerd om, uh, om ook te gaan zingen? Of, uh... Ja, ik, uh, ik zong altijd op uh, school van familie. Ja. Gewoon uh, ja, met kerst of zulke gelegenheden. En dan zeiden ze gewoon tegen mij: van, waarom ben je eigenlijk. Waarom ga je niet verder met zingen? Ja. Toen was ik elf jaar of zo, toen zeiden ze. En toen zei ik, ja, dat kan wel, want ik vind het leuk om te doen. En ik kan toch voor mijn hobby mijn brood maken. En toen, toen ik twaalf jaar was, ben ik naar Frank van gegaan. gaan. Ja. Uh, heb ik mijn stem laten horen. Nou, hij was helemaal weg van mijn stem. Dus hebben we gelijk een uh, rond tafel zitten en gewoon een beetje kijken wat ik leuk liedjes vind. En toen kwamen we op het liedje van Jantje Smit, On Tiese Roze voor Verdie. Ja. En dat hebben we nu gekofferd na het, ja, toen, naar het Nederlands. Dus dat was deze rooster voor jou. En toen kreeg mijn oma kreeg borstkanker, dat is drie jaar geleden. Ja. En toen heb ik drie jaar gestopt gehad en nu dat alles goed met haar is, ben ik weer begonnen en ja. ja gelukkig maar? Hè? Ja, gelukkig. Ja, toch? Ja. Je ja. moet horen. Ik hoor tegenwoordig zoveel nare berichten dat ik denk van nou, poeh. Ja, nee, alles is nu goed met haar. Dus. Uh... Ik kan wel niks verder. Nou, gelukkig maar. Ja, nou ja, ik bedoel... Uh, hé? Dan zitten we niet op te wachten. Nee. nee. Hé, hey, maar um, heb jij al uh, wat, wat nieuws op de plank leggen? Uh, ben jij ergens mee bezig? Uh, stiekem achter de coulissen? Uh, ja, op het moment. Nu nog niet. Ik wacht gewoon eventjes af met dit liedje. Ja. Dat het uh, verder gaat. Ik heb nu heel veel interviews. Ik ja. had... Uh, ja, voor een paar dagen geleden had ik zeven interviews op een dag. Dus het gaat echt... Ja. Echt wel vol mijn uh, agenda met interviews. Dus daar wacht ik nu eerst even mee. En dan ga ik eventjes, denk ik, weer met uh, Frank rond de tafel voor een uh, volgende liedje. En denk ik, misschien wel een dansliedje. Ja. Want ik heb nu twee rustige nummers en ik vind het wel leuk om een uh, liedje te hebben. Ja, tuurlijk, ja. ja. Je moet er een klein beetje in mengen. Hoe moest je van maken. He? Ja, nee, maar dat komt vast zeker goed. Dus uh, nou ja, dat, uh, daar, daar vertrouwen we op. Dat komt wel ja, goed. zeker. Hey, ik zou zeggen. Ga dan lekker aankondigen, dan gaan wij hem draaien. Is goed. Ik ben Tiffany Oosting en dit is mijn nieuwe single. Waarom zie je mij niet meer staan? Hey, leuk, dankjewel. Hey Tiffany, ik zou zeggen, een goed weekend en geniet dankjewel. ervan. Doei! Hey, dankje! Doei! doei. doei, doei. heel gelukkig You've shimmed the van Tiffany en Ja, heerlijk nummer. We gaan uh, naar het volgende plaatje. Dat, uh, ja, dat, nou, dat wordt aan, niet aangevraagd... maar dat bieden we gewoon aan. Ja, en, en waarom bieden we dat aan? Nou, ik... Uh, ik, uh, ik uh, ja, hallo. Ja, dat is natuurlijk... Uh, voor alle jarigen... ja, dit weekend... Bij deze van harte gefeliciteerd. Gloria. Houtroeren Rotterdam. In de gloria. Lang onze leven langzaam zijn. En natuurlijk ook uh, Gerard Luke. En schiedam. Uh, en ja, nog veel in andere. Gloria. In de gloria. hip Hopelijk ja, nog heel veel jaartjes. Hip, hip, hip! Dus allemaal nogmaals gefeliciteerd. En we gaan verder met Riena Sponsen. Verloren tijd. Eh, ja, zo die kikker is eruit. Ja, er is dat echt een kikkertje in de keel. Ja, dat heb je wel eens.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 I I won't dat dan, Riener Speciaal voor de uh, broer die vandaag jarig is. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Verloren tijd. En ik weet zeker uh, dat hij het mooi vindt. We gaan terug naar de uh, 2000. En uh, ja, Songfestival. Goran Karan en Stay With Me. Don't turn away. I need your love you're the only one that I've been dreaming of Don't turn away Don't close the door Cause you're the only one that I've been hoping for Come home me tight I need your light Just come and take Place I love to be. Don't turn away Well dat was je dan. Ja, Goran Karon. 2000 komt hij uit voor Kroatië en Stay With Me. Heerlijk nummer je ja, één van mijn favorieten. Ook deze, Gerald en Dat is de titel. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding.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 De mooiste melodie, dat is je naam Lieveling. En dat allemaal van Gerard, Joling, dat vanaf de Torre 18a. En ja, het weer zit niet echt lekker, mee, je, nee, nee. Hallo, oh, daar gaan we weer. We gaan even lekker de gouden oude draaien. En dat is, uh, ja, Bloem. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Even naar mijn moeder vragen.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 Dat is dooruit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Even aan mijn moeder vragen. De formatie Bloem. En even aan mijn moeder vragen. Ja, die vijf gulden. Ja, die, die is er niet meer. Nee. Maar uh, ja, het nummer is blijft leuk. En uh, ja, uh, wat gaan we doen? Entertainment for ja. you. In het hoofd, in het hart. Oké, okay, André Haases. En uh, eenzaam zonder jou... Hier op die 106.9, 104.5 op de kabel. Blijf er lekker bij tot 7 uur en de tns Voor jou, voor jou. Ja, mocht dat moet ik zeggen. Het gaat je goed, ik zal je missen. Dat was het laatste wat je zei. Lief en leed. Welde we samen is dat nu allemaal voor wij vooral de nacht Het is koud en donker, val me dan ik dacht om komen ah, als er niemand op je wacht. Ik ben zo een, zonder jou. Je moest deze weten. Doorover van die dromen hebben wij niets meer met elkaar. Voor vragen hadden wij geen tijd. Is het niet te laat? Ben ik je kwijt? Krijg je niet uit de vandaag Ik hoor je. Schoen. Lachen Waarom is dit Nu voor mij we hadden Heel veel Visier Niemand Wou de minste zijn We hebben allebei al wat overblijft is mij. Zit nu horenlijf Is dit Zo is dat, eenzaam zonder jou, André Hazes, hier bij CWM Entertainment View. En eh, ja, we zijn natuurlijk een beetje in de... Eh, ja, dit is eigenlijk een beetje de dag van eh, het Songfestival natuurlijk. En eh, ja, ik heb er weer eentje gevonden en eh, dat is er eentje uit 2013. En dat is Farid Mamadov. Ja, Mamadov, ja, zo heet hij echt. En uh, ja, 2013 voor uh, Azerbeidzjan kwam hij uit. Ja! Opgepast. Opgepast. Opgepast! Blijven, Blijven. zitten, alstublieft! Ja, bedankt, doen. Tell me when I saw you. Should have had the chance to stop and walk away. It was going to not complicated. nummer van uh, 2013, oh, oh, Eurovisie Songfestival, Azerbeidjan. Farid Mamadouk. Ja, je kent hem uh, misschien nog wel voor de ogen halen. Die, uh, in die uh, glazen, glazen bekristing op het podium. Ja, dat was een prachtig nummer. Nog steeds een prachtig nummer natuurlijk. En dat allemaal in de bal van uh, het Songfestival. Uh, sowieso voor vanavond natuurlijk. Hold me. Hey, lekker nummer. Wat denk jij, uh, Corrie? Wat ik denk? Ik ja. vind het ook wel een lekker nummertje, ja. Ja, toch? Ja, een beetje sentiment ook wel, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja zeg ik uh, 2013 alweer, dus uh, ja, het gaat, uh, gaat snel. <laughs> ja, dat gaat vlug, ja. ja, ja. Je, je, kun je hem nog voor de geest halen in die, in die glazen bekisting op het de, op de podium, of niet? Uh, ik kan me nog wel het een en ander voor de geest halen, maar die haal. Uh, het liedje was wel heel herkenbaar bij mij, maar het visuele ontbreekt erbij bij mij. Ah, oké. Okay. Nou, dan moet je nog eens op, uh, op YouTube uh, terugzoeken. Het was een heel, uh, hele mooie act ook. Oké, okay. nee, nou, ga ik doen. Ja, dat is, uh, ja ik, ik vond het uh, een van de. Ja, weinige, zeg maar, uh, die echt opviel. In dat jaar bedoel je of... ja, ja, ja. ja. Oké, okay. ja, ik, uh, ik, ik kan hem me niet meer voor de geest halen, dus, uh, maar ik vind hem wel een leuk liedje inderdaad. Ja, dit, uh, dit was dan uh, een beetje geremixed. Maar en welk uh, land was het? Azerbeidzjan. Azerbeidzjan, oké. Okay. Ja. Maar als je zoekt om Eurovisie Songfestival Festival 2013, Farid Mamadov, dan uh, komt hij uh, tevoorschijn. Oké, okay. okay. nou, dat gaan we doen. Hé, hey, maar uh, ja, daar ben ik eigenlijk ook niet voor. <laughs> maar het is wel in ieder geval een, een leuk iets om uh, ja, even te kijken. Misschien en om uh, um uh, ja, toch eventjes uh, terug te blikken. Ja, misschien even voor, vanavond voor het Songfestival beginnen. Ja. Even wat klassiekertjes erin. Rode, hè, en, uh, ja, ja want ik, ik. Ik heb er vanmiddag al een, een paar mogen horen uh, die uitgezonden werden op, uh, op televisie ook. Uh -huh. De winnende uh, nummers, zeg maar. Die de afgelopen, uh, geloof ik, tien jaar uh, geweest zijn. Oké. Okay. Dus uh, ja, nee. Nou, het ik, ik, voor heerlijk. mij is nog altijd wel Johnny Logan. Uh, dat is toch wel uh, het ja. ultieme plaatje voor mij, het Songfestival. Ja, ja. ja maar dat is, uh, dat, die heeft al twee nummers. Uh, die natuurlijk Songfestival gewonnen. En ja, hij natuurlijk... Ja, uh, uh, is, uh, is wel mijn favoriet. Ja, en hij heeft er toen één geschreven. En uh, ja, daar heeft hij ook haast meegewonnen. Het is die tweede geworden. Dus ja, die man uh, ja, die weet, uh, die weet hoe het in, uh, in elkaar steekt. Ja, Mr. Song Festival noemen ze hem ook wel, hè? Ja, ja, ja klopt. Ja. Hey, maar jouw nummer ja, is ook leuk, natuurlijk. En, ja, en dat, dat gewoon in het Nederlands. Helaas, maar uh, ja, ik doe het toch wel aardig en ik, uh, ik ben er heel blij mee. Ja, en dan hebben we het over Ik Zou Alles Willen Geven. Dat is de titel van jouw nieuwe single. Klopt, ja. Ja, en. Uh, uh, Richting, uh, is dat richting je vriendin toe? Of, uh... Nou, ik ben vrijgezel, dus uh, ah. dat is richting mijn vriendin ah, dan, dan, dan heb je niks te vrezen. Nee. <laughs> nou, dan, dan maakt het ook niet uit wat je zegt nou vandaag. <laughs> nee. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, hoe is, uh, hoe, uh, waar komt die titel vandaan? Lieke uh, is uh, oorspronkelijk om uit Duitsland. Ja. En mijn moeder die luistert eigenlijk nog wekelijks naar de Duitse Slager-shows. Ja, leuk is dat. Worden hier, die worden hier in de grensstreek nog uh, goed uitgezonden en bekeken. Ja. En uh, zij kwam uh, het liedje tegen in de uh, Duitse variant en uh, heeft het naar mij doorgestuurd. En zei van luister hier eens naar, want uh, ik vind dit een liedje wat misschien wel bij jou past in het Nederlands. Ja. Ja, ik ben er toen naar gaan luisteren en uh, ja, ik vond wel dat ze gelijk had uh, wat dat aanging uh, Een week lang te hebben geluisterd. Uh, toen heb ik het eigenlijk doorgestuurd naar een schrijver waar ik sinds kort mee werk, Wim Roeven. Okay. En uh, Wim heeft er een Nederlandse tekst op gemaakt. Aha, nou, en dat is oh, aardig gelukt. je, en uh, ja, dat is eigenlijk het verhaal achter de single. Ja, nou ja, zeg ik, het is uh, ja, een leuk nummer geworden. Ja, en, uh, en hij wordt inderdaad, uh, zo voor zover ik, uh, ik kan zien, uh, ja, wordt hij uh, eigenlijk goed opgepakt. Ja, ik ben heel blij met hoe u ontvangen wordt, ja. uh, tip, uh, tipnoteringen uh, en uh, ja, hier en daar al zelfs in de, in de lijstjes uh, ja. te zien, dus uh, ja, dat is super positief natuurlijk, uh, dat, uh, ja, dat is wel een, uh, een groot compliment. Ja, nou ja inderdaad, daar, daar doen we het voor, een beetje hè, de, de positiviteit eigenlijk in de mens terug te brengen en daar zelf ook positief van te worden. Ja, precies. Toch? Ik heb ook bewust gekozen voor een uh, wat sneller nummer... ook uh, in verband met de, de periode waar we ingaan. Uh, ja. Ik hoop dat we dadelijk allemaal lekker weer uh, ons ding kunnen doen... en kunnen een beetje kunnen feesten. Dus daarom is toch bewust ook voor een, uh, een wat snellere trek uh, gekozen. Want ik had ook nog een uh, ballet klaar liggen... maar die heb ik nog even uitgesteld. Uh. Ja, ja, dat, dat, dat, uh, ja, ik zou altijd zeggen, bewaar die voor de donkere dagen. Ja, die komt sowieso op een nieuwe album te staan, die belletjes. Oké, dus het ah, okay. dus, dus, dus nieuwe album voor... komt... Wanneer komt die uit? Uh, Staat gepland voor 18 december. Ah, Oké, okay. dus ja, de donkere dagen dus. Ja, net voor de kerstdagen ja. inderdaad. Ja, nou dat is, dat is prima. Ik zou zeggen, ja. Ik zou zeggen doen. Ja, <laughs> ja toch? Daar zijn we wel aan het kijken inderdaad, maar ja, er moeten nog wat nummertjes opgenomen worden, dus uh, ja. wij hebben ook wat meer keuze om uh, bijvoorbeeld eens te kunnen kijken of we in de zomer nog wat doen. Ja, want uh, nou, uh, je, ja. je hebt nu zeg maar uh, aardig wat uh, uh, nummers zeg maar, van de, op de album staan uh, die we kennen, maar er komen dus ook een aantal uh, nieuwe bij. Ja, klopt. Uh, ik heb nu uh, ongeveer zes, uh, zes à zeven liedjes heb ik al klaar. Ja. Er zijn er ook inmiddels al drie uh, van uitgekomen. En uh, ja, uh, ik wil een, een stuk of tien liedjes wil ik op het album uh, hebben. Dus uh, er is nog wat werk aan de winkel. Door, uh, er moeten nog een stuk of vier, vijf liedjes bij komen. Ah, oké. Okay. Nee, dan, uh, dan gaan we daar zo zeker op wachten. En uh, ja, ik verwacht in de tussentijd ook nog wel een singeltje, denk ik. Ja, ik denk, uh, ja, het ligt er natuurlijk weer een beetje aan hoe alles uh, dadelijk uh, gaat lopen. Ja. Ook uh, hoe lang dat deze nog doorloopt natuurlijk, dat ja. is uh, van belang. Ja, logisch. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik uh, heb zelf ongeveer een tijdsbestek in gedachten van net na de zomer uh, als, uh, als uh, het EK en, uh, en ook de Olympische Spelen achter de rug zijn. Ja, inderdaad, dat er weer uh, een beetje rust in de tent is, zeg maar. Ja, ik, ik heb nu ook het gevoel dat er veel uh, liedjes, um, EK gerelateerde liedjes gaan komen. Ja. En uh, en dergelijke. Ja. En uh, ik ben daar niet bewust mee bezig geweest dit jaar, omdat ik me toch echt op mijn album wilde focussen. En uh, daar, daarom dat ik denk dat ik denk dat het goed is om, uh, om uh, rond die periode weer met iets nieuws te komen. Ja, gewoon uh, en dan uh, doe jij volgend jaar uh, gewoon het Songfestival mee, toch? Ja, ik ben <laughs> er hartstikke voor open, ja. uh, in ieder geval, maar uh, ja, ik, uh, ik mag ik daarop open, maar uh, ik ben me daar natuurlijk niet op vast, want uh, dat zou in ieder geval een droom zijn. Ja, ben jij in ieder geval een, een verwend uh, uh, uh, songfestival uh, kijker? Ja, ik kijk wel regelmatig, moet ik zeggen. Niet, niet ieder jaar, omdat ik dan ook wel eens uh, zelf op de bühne sta. Ja. Uh, ik probeer wel uh, de, sowieso de liedjes te beluisteren waarvan ik denk uh, wat leuk is. Dat, uh, dat blijft meestal wel even bij me hangen ook. Ja. Dus uh, ja, net zoals bijvoorbeeld de Common Lennets uh, een paar jaar geleden, die trek die luister ik nog wel regelmatig. En, uh, en zo zijn er nog wel wat liedjes uh, hier en daar van de voorgaande jaren waar ik graag naar mag luisteren. Ja. Ja, zo, zo herinner ik ook nog uh, het nummer Satellite. Je ja, Sineke natuurlijk ook, hè. Sorry? Sineke natuurlijk. Ja, ja. ja. En daar heb ik toevallig net een andere versie van gedraaid, van Vincent. Ik weet niet of je die kent. Vincent ken ik jou? Ja? ja, daar heb ik dat nummer uh, dat dus net van ge ja, gedraaid. Ah, oh, oké, okay, leuk. Ja, eigenlijk, eigenlijk vond ik die beter. Maar goed, ja. De meeste stemmen kiezen, hè. Ja, en ze maken verschil ook, hè. Ja, ja, ja. Nee, dat sowieso. En uh, ja, ja, ze heeft haar best gedaan, zeg ik altijd. Absoluut, absoluut. En uh, ja... Alleen hoop ik niet meer op zo'n blunder, laat ik het zo zeggen. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, dat kan de best overkomen af en toe een keer. Jawel, jawel. Maar dat uh, lag niet helemaal aan haar. Maar goed, uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Iedereen maakt wel eens een keer een foutje. Dus. Ja, toch. Hé, hey, ik zou zeggen... Corrie... Ik zou zeggen, ja, ga van, ga van start. Eh, kondig je nummer aan. Hai luisteraars, mijn naam is Corrie Geerlings en dit is mijn nieuwe single, Ik zou alles willen geven. Dat is mooi. Hey, ik zou zeggen, heel goed weekend Corrie. Jij ook hè. Hé, hey, dankjewel en eh, graag tot de volgende single. Tot de volgende single. Hé, hey, dankjewel en goed weekend. Yo. Yo. Ik had een droom, daarin kwam jij voorbij. Maar jij wilde vrij zijn, alleen zijn, daar kon ik niets meer aan doen. Toch gaf ik niet op en strekte mijn rug. Vaak verloren, gezworen, maar wilde je per se terug. Geen enkel schilderij is mooier dan jij. Ik zou alles willen geven als ik maar bij jou kon zijn. weet beslist, dat vrij zijn pijn doen kan. Vaak al besproken, gebroken, maar ja, hoe verder dan? Neem jij een besluit, want je keuze bepaalt. Wat jij wil bereiken, wat jij uit je leven haalt. Ik sta voor je klaar, kom vertrouw me maar Ik zou alles willen geven, als ik Entertainment for You. Meer dan radio. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur van Entertainers for You. Voor allemaal mobbies wereldwijd. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.